Brandsen met het nos Journaal. Het Maagdenhuis wil zo'n actie in principe alleen bij daglicht uitvoeren. Tenzij de veiligheid in het geding komt, zullen de studenten in ieder geval tot morgen blijven zitten. De rechter bepaalde vanmiddag dat de bezetters uit het universiteitsgebouw mogen worden gehaald. De studenten willen pas maandagmiddag om 12 uur het Maagdenhuis verlaten.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 In de eredivisie is PSV een stap dichter bij het kampioenschap gekomen. De Eindhovenaren wonnen thuis met 3-1 van Peck Zwolle. Doelpunten voor PSV waren van Wijnaldum, Brenet en de Jong. Van der Werf scoorde voor PEC. Als Ajax morgen verliest van Heracles, dan is PSV kampioen. Gebeurt dat niet, dan kunnen de Eindhovenaren het over een week afmaken. Het weer vannacht zijn er opklaringen en koelt het af tot minimaal 8 graden. Morgen is er eerst nog wat zon in het oosten. Daarna raakt het bewokt en valt er lokaal wat regen. Het wordt 12 tot 15 graden. Zondag droger bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandwoord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. CGF. En nu, zie het En welkom dat je er over het tweede uur weer bij bent. Hij is er in voorna, de one and only DJ Dion Sidney. Een uur lang, nonstop in de mix. Dus waag een dansje, neem een drankje. En zet hem keihard. Gewoon onder het kan. Dit is See It. Go go go go go, go. Yeah. Let it go. Let it Got Let go. Let it. Die hebben dit de the 12 Vrijdagavond zie het op jou enige echte 106.904.5 en met de klok van 11 uur naderbij komend. Gaan we helaas een, een passende afsluiting maken? Volgende week vrijdag zijn we gewoon weer bij je met alle muzikale vriendjes en vriendinnetjes weer erbij. Ik bedank de one and only DJ The City voor een dag van de zes. En nou, zijn Soundclouds een beetje ook in de gaten. Volg hem op Facebook. Want dan kun je gewoon deze mix nog lekker een keertje downloaden. En keihard door je speakers in de auto draaien. Of op je iPhone, iPod, Samsung, weet ik veel waar. In de sportschool, op het terras, bij de buren. Het maakt niet uit. Dit was hier het mijn naam is DJ JK. En samen met... De one and only DJ Dio City zeg ik en keiharde